Was your part oh, In the wretched life Of a lonely heart Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Gert Gluuk met het NOS-journaal. CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft de kritische Kamerleden Koppian en Ferrier tot de orde geroepen. voor hun uitspraken van dinsdag. Koppian zei toen dat ze PVV-leider Wilders willen ontmaskeren.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 Dat kan ertoe leiden dat specialisten minder gaan verdienen en in een dienstverband moeten gaan werken. Ze zeggen dat het kan leiden tot kwaliteitsverlies en een slechtere dienstverlening aan de patiënten. In verband met hun actie zijn veel operaties uitgesteld. Spoedeisende ingrepen gaan wel door. Militanten in Pakistan hebben in één dag twee aanvallen op NAVO-vrachtwagens uitgevoerd. Bij de eerste aanval gingen twintig vrachtwagens in vlammen op. Later staken aanvallers nog eens zo'n twintig voertuigen in brand. Veel vrachtwagens vervoerden brandstof voor de NAVO-troepen in Afghanistan. Zeker één chauffeur kan om het leven. Deze week zijn in Pakistan al vijf aanvallen uitgevoerd op NAVO-convooien. De Amerikaanse regering heeft de ernst van de olieramp in de Golf van Mexico verzwegen voor het grote publiek. Dat stelt een onderzoekscommissie die door president Obama werd aangesteld om de aanpak van de milieuramp te onderzoeken. De commissie zegt onder meer dat het Witte Huis een veel te lage schatting maakte van de hoeveelheid gelekte olie in zee waarbij hogere schattingen van wetenschappers werden genegeerd. Het Witte Huis zegt dat er altijd openheid is geweest. Het weer op veel plaatsen mist of nevel. Later wolkenvelden, plaatselijk wat zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.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 Oh ja, voor alle duidelijkheid is niet Jaap koper hoor. Ik zou, hier, ik zou hier graag met een, uh, met een geluidsmeter willen, willen staan. Hoeveel geluid en hoeveel db dit uh, beest produceert. Ja, geweldig. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar als je, ik, ik zeg wel eens tegen een jonge lui, als ik een kinderexcursie heb of zo. Als je een halve liter cola, uh, cola opdrinkt, dan, en dan, dan ken je dit zo. ook hoor, bijna. Dat is, uh, zo, weet je ook. is dat hert niet bezig het alfabet in boeren op te zeggen? <lacht> ja, het lijkt wel he. Maar het is wel spektakel en Dan moet je nagaan. Het is stil in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 Het ja, Damhet bok is het dan eigenlijk. Hè? Maar het is een bok eigenlijk. Ja, in, in de volksman spreken we van een bok, maar in, in jachttermen zeggen ze gewoon het damhert en de Hinden. En de hinde. Zo, ja. En, ja. En, en de groep zelf is dat... Een... Ja, dus bij, bij, bij ree is dat een roedel en ja. anders is het gewoon inderdaad een groep. Het is, een groep. Daar is geen ja, okay. speciale naam voor. Ik okay. nee. was even nieuwsgierig nee. of die termen daar ook voor zijn. Ja. Nee. Maar dat is dus op dit moment, begint dat? Ja, dat is begonnen en daarom hebben we ook op die activiteitenlijst van al die excursies, je ja, kan natuurlijk het mooiste vind ik toch vind voor de mensen. Ga er zelf heen. Uh, je hoort het snel genoeg dat burgelen. Ga mooi kijken. Maar al wil je bijvoorbeeld even wat meer informatie krijgen van, de, van een boswachter. Ja, dan zou je bijvoorbeeld met een van de wildexcursies mee kunnen gaan. Die staan nu ook op, die, uh, op de nieuwe activiteitenklender van het Nieuwe Struinen. De herfstnummer, dat is net uit. En er uh, staat trouwens een prachtige foto in. Die heb ik vanaf de Watertoren mogen nemen.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 Als alles ja. meezit, dat ze hier met het hek verhogen gaan beginnen in de Zuid. Dat, ja. dat gaat een beetje parallel aan de Brede Rode straat en boulevard eigenlijk. Ja, dat, dat oude hekje staat er nog steeds. Ja, ja, ja, ja. Van 1 van meter, 1,20 meter. Twintig. Ja, maar dat, stelt ja, maar dan, dan, dat, nee, dan, dat is zo voor hun. Dat is lachen. Ja. En dat wordt 2 meter 20. Uh, ja. ja. wordt, wordt het er daarmee uh, zo dat die herten dan wat meer?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 En dat zag ik nou begin uh, of eind vorige maand zag ik het wel. Want die damherten die willen weer terug naar die goede bronschuilen. Ja. Dus het is moeilijk, om, maar het is moeilijk om terug te komen. En uiteindelijk geven ze op natuurlijk en dan gaan ze weer terug naar.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 Dan moet het weer, dan gaat het verhaal verder. Want daar, daar moeten ze verder op inspelen. Er moeten hekken bij de zee wegkomen.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 De boswachter neemt het eerste slokje, hoor. Dus als er wat geks gebeurt, dan... Uh... Ik moet altijd denken aan Asterix en Obelix, Proef, proef, proef voor. iets. Uh, ja, ja. Maar uh, nee, dat is wel altijd wel mooi, hoor. En in mm. deze, met die herfstinten, je ziet eigenlijk van alles. Natuurlijk ook weer die herten. Paddenstoelen, hè, die, ja, dat daar was... staan we ook even bij stil. Mm -hmm. dus dat is, uh, maar daar is nog ruimte voor. Is het een goed klimaat, overigens, uh, het uh, duin van waternet voor paddenstoelen? Ja, nou... het.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 Verderop krijg je meer ja, de paddenstoelen met steel en hoed. Hè, zoals ja. een mooie vliegenswam. Die staat onder de berken. Dat ja. vaak, hè, rood met witte stippen. En weer verderop heb je bijvoorbeeld ja, met al die koeien de, de meszwammetjes. Of uh, de, de geweien Dan krijg je nog weer de kleinere paddenstoelen. Dus je hebt inderdaad van alles wat. behoorlijk en, wat. Ja, ja de, maar wel in de bosachtige delen. In de bosachtige dat. delen heb je de traditionele de zoals, zoals we vaak ja, kennen allemaal weet je zoals die uh, die vliegenswam maar ook uh, hebben we daar bijvoorbeeld de stinkzwam. je ja. ja, ja, ruikt het gelijk eigenlijk er zit alles op de zwarte top zit alles vlieg op ja. dat is ook zijn ja, ja die zijn bol, dat ja. stinkt ook je ja, ruikt het gelijk ja ja klopt maar daar heb je zelf ook de houtswammen uh, uh, en, en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 Gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wilt, denk maar, mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Als je fiets verschuift hier beneden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 Super vroeg vertrokken, nog voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen, ik wil het weten. Maar ik zie niks en hou me stil. Beste Jelle, ja, sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je weer moet bevallen, is alles nog gelukt?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 Een jongen die is met kavia al van een steiger afgekleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje. En die cavia, genaamd naar Die jongen die heeft wel gered. De cavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij. Deel!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 Zijn jullie ja. te zien? Ja, er zijn 23 ateliers, of 25, kleine 25 ateliers. Ja. Waar we dus uh, te zien zijn eigenlijk. Mm. En uh, uiteraard, mensen die daar zat voor toekomen, of zat voor zichzelf uiteraard. Die moeten een boekje hebben mm. om de route te weten. En die boekjes zijn eigenlijk uh, verkrijgbaar bij, nou op een aantal adressen. Uh, het VVV, mm. dat is uh, midden in het centrum, dat is, ja. uh, daar liggen boekjes. Maar is het bus... ook zondag open, uh, het VVV? Ja, ik denk het wel. Hoop ik tenminste. Ja, ja. Ben ik ben niet eens zeker, maar ik denk het haast wel. Ja, maar, maar in ieder geval bij de bushalte ook. Bij de bushalte, bus, ja. Daar bus, oh, bus, oh, oh. ja, ja. zijn ja. ze ook te krijgen. Ja. Het Zandvoors Museum ja. uh, heeft uh, boekjes. Um, alle ateliers hebben boekjes. Ja. Daar liggen boekjes. Dus uh, op een aantal plekken kunnen ze gewoon zo'n boekje oppikken. En meenemen. Ja. Ja. Um, even over uh, de, uh, een van de bijzondere plekken. Uh, de, de werd er werd geduid de haven van Zandvoort. Ja. Er zitten met een aantal uh, oud-Zandvoortjes die denken: hebben wij dan een haven? <lacht> nee. nee. nee. Wat, uh, ja. Het is uh, Club Maritiem. Daar, uh, daar, de vroegere, de vroegere van. Club ja, Maritiem. Van bij, uh, bij het Museum naar beneden, ja. daar is de haven van Zandvoort. Ja.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 Je kunt uh, ook wat kopen. Ja. Uh, de kunstenaars uh, vinden het leuk om hun werk te laten zien. Om erover te praten. En uiteraard ook om het te verkopen. Ja. He, want ze moeten er ook voor een deel van leven. Laten we wel zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar hoeven we geen geheim van te maken. Uh, we verkopen het graag gewoon. Ach, en het zijn allemaal hele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 Oké, okay, ja. dat, dat is de, dat is de, de, de kunstkracht 12. Ja. Nu, nu even uh, want de, hij kwam al voorbij de Aquabo, ja. uh, was dat geloof ik. Aquaba. Aquaba. Ja. Aquabo. Aquaba, ja. Aquaba, Aquaba. Aquaba. Aquaba. Aquaba. Dus uh, van de voormalige smederij ja. van Gansner, daar zit het. Um, daar gaat Ja, een van dat ja, de ja. Maar daar gaat zich ook wat anders uh, uh, ja. afspelen geloof ja. ik. Hè? En dat is pas in 6 november. Ja. Uh, maar is we we wel een. Uh, ja.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 We hebben gezegd tegen VVV, we wachten gewoon af wat er komt. Wij zijn er gewoon klaar voor. We hebben die presentatie ja. klaar. Uh, de catering is klaar, uiteraard. KVNT ja. enzovoort. Ja. Dus uh, we wachten het gewoon af. Ga, en, uh, gaan we nog een publicatie zien? Uh, een ja. courant ja. Ja, of zo? ik zoiets. denk wel dat we daar. Uh, er is uh, er in ieder geval persbericht komen. Gewoon. Ah, okay. ja, via het VVV. Dus uh, er wordt zeker nog bekendheid oh, ja. aangegeven. Ja. Nog even naar Kunstkracht 12. Uh, ik, uh, ik las in het uh, in bericht dat. Uh,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 Om 8 uur is een evenement, ook weer op het strand, of ja, ook weer, maar in ieder geval op het strand, weer uh, bij uh, Daan van Zandvoort. Uh -huh. En er is een, een light show of een manifestatie met licht en dans enzovoorts. En uh, ja, het is een, een ode aan het licht, hè. maar een, een soort spektakel tot kwart vernegen. Uh, dat is heel uh, aantrekkelijk en heel uh, opschimbarend, lijkt te worden gewoon.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 Ik uh, schrijf verhalen, ik uh, doe wat aan dichten. Uh, oh, ja, ja, Zo'n ja. Ademol bijvoorbeeld in dit geval. Ja, ja, ja, er we zijn wel beeldende kunstenaars Be antwoord. Beka's, beka's. Beka's. Uh, ja. <laughs> dus met alle ja, respect. Was even <laughs> ik was met, even afgeleid, maar ja. goed. Met alle respect. Ja. Maar de Ade is erbij gekomen, want die is uh, in plaats van Ellen gekomen en doet het secretariaat. Ja. Ja, en ze is ook dichter bij zee, he, dichteres. Ja. Dus ja. Uh, we hebben die link eventjes gemaakt. Hoor, maar je zou kunnen zeggen van. Maar dat kan natuurlijk wel ter ondersteuning tuurlijk, dienen van. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Uh, zoiets.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 Over. Knowing there's so much more to say